Middernacht, woensdag 20 juni, René van Brakel met het NOS-journaal. Hosni Mubarak, de afgezette president van Egypte... is volgens staatspersbureau MENA klinisch dood. De oud-president werd vanavond overgebracht... van het gevangenishospitaal naar een ziekenhuis in de buurt. Hij had de laatste tijd al een paar keer een hartstilstand of beroerte gehad. Het Britse persbureau Reuters meldt dat Mubarak niet klinisch dood is. Hij zou volgens veiligheidsfunctionarissen wel buiten bewustzijn zijn... en aan de beademing liggen. Het nieuws over Mubarak komt op de avond dat het Tahrirplein in Cairo is volgestroomd met duizenden Egyptenaren. Ze protesteren tegen de interim grondwet die de militaire raad dit weekend heeft ingevoerd. In die grondwet krijgt de raad verregaande bevoegdheden over nieuwe wetgeving, de begroting en de nieuwe permanente grondwet. Er staat ook in dat de nieuw gekozen president geen gezag krijgt over het leger. De PvdA zet Tweede Kamerlid Jetta Kleinsma op plek 2 van de voorlopige kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezing in september. Financieel woordvoerder Ronald Plaster komt op de derde plek, meldde bronnen aan de NOS. Historicus Maarten van Hossum wordt lijstduwer. Diederik Samsom staat als lijsttrekker op nummer 1. Hij kreeg dit voorjaar de meeste stemmen van de leden in de interne verkiezing om het lijsttrekkerschap. Komende dag wordt de conceptkandidatenlijst vastgesteld door het partijbestuur en donderdag wordt die bekendgemaakt.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 Het weer vannacht wisselend bewolkt, droog, 11 graden. Overdag zonnig en later kans op bewolking en een buit... wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kilijnen Plach. Plag. Goedenacht. Hartelijk welkom bij Casa Luna. Er zijn van die dingen die ik best wel mis sinds ik niet meer in Rotterdam woon. En één van die dingen, dat zijn de wagens van de reinigingsdiensten Roteb. Dan gaat het niet zozeer om die vrachtwagens, om die vuilniswagens... als wel wat daar altijd op staat. Dat zijn namelijk dichtregels. En mijn oog trok daar altijd automatisch naartoe. Iedere wagen die voorbij kwam, dat moet je altijd even die paar regeltjes lezen. Want dat is fantastisch. Poëzie op vuilniswagens. Soms waren ze grappig, soms waren het filosofische zinnetjes. Ik weet er nog eentje van uh, Frans Vogel. Jong begeerd, oud afgedaan, die vond ik uh, wel grappig. Maar je had ook: uh, ik zag de bomen giechelen tussen gefronst beton. Omdat de aarde de hele dag blijft draaien, kan deze reis nooit eindigen. Vond ik zelf ook een mooie. En een andere, er zijn geen problemen, er zijn mensen. En die is officieel van Siep Doornbos, maar volgens mij had hij van mijn gast kunnen zijn. Dat is namelijk de oude directeur van de Rotterdamse Reinigingsdienst Roteb. En inmiddels al een aantal jaren de arbeidsmarktmeester van Rotterdam, Aad van Nes. Welkom. En Aad van Ness is iemand die een beetje, ja, moet je maar zien, alles op zijn kop zet. Wij worden natuurlijk bestookt met allerlei onheilspellende berichten... over de stijgende werkeloosheid. Terwijl hij barst van die ideeën om mensen aan het werk te krijgen. En dat is ook precies waar wij het vannacht over gaan hebben. Dus misschien kunnen we u thuis ook nog inspireren. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Aad, arbeidsmarktmeester. Volgens mij ben je niet de enige in Rotterdam, maar van heel Nederland ongeveer. Ja, ik ben het inmiddels van heel Nederland. Ehm... Um... Is het een zelfverzonnen ja, term? Ja, ik heb het zelf verzonnen. Omdat ik. Uh, uh, wat ik vond dat, uh, dat. dat de arbeidsmarkt. slecht afgewikkeld wordt. Hè. Zij, er zijn. een aantal imperfecties op die markt. En die, en die imperfecties zouden, moet, zouden weggehaald moeten worden. wil die markt goed. Uh, uh, opereren. En. Uh, toen ik daar een keer over sprak. In, met het gemeentebestuur in Rotterdam in die tijd was de, de stadsmarinier een prachtige ja. uh, coördinerende figuur. Nou, dat, ik, dat, dat wilde ik onder geen voorwaarden worden. De flinke over het wat, wat, wat zou ik nou, uh, nou. toen dacht ik. Als je dan naar de markt kijkt, dan zie je dat er altijd een, een marktmeester is die ervoor zorgt dat die markt goed, uh, goed af, afwikkelt. Gewoon de markt, hè? Zoals elke stad die, dat, uh, die uh, heeft. Ja, dat heeft. En dat uh, dacht ik, weet je wat, ik word gewoon arbeidsmarktmeester. Dat is precies wat ik denk. Uh, Goeie term. Denk. Ja, ja, hij doet het heel leuk ook. En die, die slogan, er zijn geen problemen, er zijn mensen. Is dat wel uh, nou, Dat die van jou kunnen zijn? Nou ja, ik vind hem... Uh, um, uh, je zou dan, je zou dan uh, zeggen dat mensen de problemen zouden maken. Maar ik... ik, ik Oh, ik vat er meer op van, er zijn geen problemen. Je hebt altijd mensen die, de, die het kunnen oplossen. Ja. Zo zie ik het Ja, zo, ja, oh, zo ja. bedoel je. Ja. Nou, dat, maar ja, misschien dan, is het niet zo bedoeld, nee, maar zoveel ja. tikker op. Ik, ik, mensen. Ja, alles begint met mensen en alles eindigt bij, met, bij mensen. Ja. En dat zit, dat zit dus ook gelijk in uh, fout in de economie. Daar hebben we hebben het helemaal niet over mensen. Dan hebben we hebben het over waarde van... Van, uh, van geld, we hebben het over... Uh, arbeidsproductiviteit. Pracht... Juist, dat is het enige wat nog aan mensen kleeft. We, we zijn zelf verworden tot... Uh, ja, bronnen van arbeidsproductiviteit. Ja. En werkgevers zijn verworden tot stapelaars van arbeidsproductiviteit... en hebben niet meer in de gaten dat werken... Uh, een heleboel andere functies uh, met zich mee, uh, meebrengt. Je hebt ook geen personeelszaken meer, maar human resources afdelingen. Ja, ja. ja, ja. Nou, dat geeft om dan een paar precies... voorbeeldjes. Te ja, en die aan. mensen, dat is nou precies wat bij jou centraal staat uh, ja. met je ideeën. Uh, en dat is ook waarom we jou hebben uitgenodigd om daar vannacht over te praten. Van Ondanks de hele economie, is er werk te creëren ondanks de crisis. Goed, dat is het gesprek vannacht met Aad van Nes, de arbeidsmarktmeester uit Rotterdam. U weet nu waar die vandaan komt, de term. Op onze Facebookpagina kunt u een foto zien van Aad. En via de site van Casaluna kunt u zich ook aanmelden voor de podcast. Mocht u nu niet verder naar het gesprek kunnen luisteren, maar dat graag op een later tijdstip willen doen. Uh, Aad blijft in principe de komende twee uur zitten om na één uur uw vragen te beantwoorden. Er zijn volgens mij nu al mensen die heel graag iets willen vragen. Aad, zet de mobiel maar even uit. Dat is volgens mij het handigste. Als u nou zelf ideeën heeft om werk te creëren... u bent werkgever en wil graag geïnspireerd raken... of u heeft een vraag voor Aad van Nes... dan hoeft u hem niet op zijn mobiel te bellen... maar dan kunt u na kwart voor één ons bellen op 0800-1121. Dus 0800-1121. Vanaf kwart voor één kunnen wij de telefoon opnemen. En als u alvast wilt mailen, dat kan natuurlijk sowieso naar casaluna@ncrw.nl. Ja, ik dacht zelf, als je gewoon even de berichten van vandaag neemt. Ik zag nog een trouw van gisteren liggen met de kop... een nieuwe verloren generatie. De angst dat jongeren de boot gaan missen. Zowel laag als hoog opgeleid vanwege de werkloosheid die alsmaar stijgt. En de jeugdwerkloosheid die nog meer toeneemt. Volgens mij 100.000 jongeren die al... Uh, zonder baan zitten, is dus bijna 12 procent. Um, fragment vanochtend om acht uur. Ik zit in de auto onderweg uh, naar mijn werk... en ik hoor de plannen van uh, minister van Bijsterveld. Die wil voorkomen dat jongeren buiten de boot vallen... en dus moeten ze leren tot hun 23ste. Minister van Bijsterveld onderzoekt of jongeren tot 23 jaar... die geen diploma hebben, weer naar school kunnen worden gestuurd. Nu moeten jongeren tot hun 18e verplicht naar school... als ze nog geen VWO, HAVO of MBO, diploma niveau 2 hebben... Als ze 18 worden, mogen ze met hun opleiding stoppen. Van Bijsterveld overweegt de leeftijdsgrens te verhogen. Dat doet zo op verzoek van de gemeente Rotterdam... die jongeren bij wijze van experiment... tot hun 23e weer naar school wil kunnen sturen. Ook dus om te voorkomen dat de jongeren buiten de boot vallen. En vanochtend, of vanavond, was nog uh, op nu.nl op de site... zag ik een rapport van de ING staan... dat we voor de hoogste werkeloosheid staan sinds 1997... die namelijk oploopt naar 7%. Dit is de dagelijkse stroom aan berichten dat wij nu krijgen. Wat denk jij dan, Aad? Nou, wat, ik, wat, ik, wat ik denk, is dat um, um, er echt iets fundamenteels moet gaan veranderen. En je ziet het ook in de, in de oplossing van die, uh, van die minister. Dat die zegt, zolang nou, ze maar op school zitten, is het kennelijk goed. Terwijl we, als je, als je bijvoorbeeld de ROC's in Rotterdam ziet, dan hebben we twee ROC's, de enige stad met twee ROC's. En daar zitten 58.000 kinderen op. Zoveel? Die, ja. Dus de kinderen wat straks bij jou geboren wordt... En mijn kleinkinderen... zitten straks ook allemaal op die school. Ja. En van die 58.000 kinderen... haalt 30% de eindstreep niet. We kunnen ze wel langer op die school laten zitten... maar het gaat erom dat we die kinderen productief krijgen. Dus Daar eigenlijk zeg om. je, dit plan, want dat komt wel van de gemeente Rotterdam af. Ja, ja. Wat Van wel nu over wil nemen. Dat gaat niet werken. Dat, dat, dat gaat niet werken, nee. Op die manier niet. Maar als omdat er werkt, een verplichtend karakter in zit... of omdat het onderwijs niet deugt? Uh, als je aan, aan de ROC's vraagt... Uh, hoe komt het nu... dat die 30, 30 van, uh, van 58.000 kinderen... is een hoop kinderen, dat is 14.000 ja. kinderen per jaar die je kwijtraakt, die, die voor de bijstand uh, klaargemaakt worden... bij wijze van spreken. Dat zijn echt een echte hoop ja. hartjes en uh, mensjes, om het maar even zo te zeggen. Alleen in Rotterdam? Alleen in Rotterdam. Uh, wat, wat, wat, als je aan hun vraagt, hoe komt dat nou? Dan zegt, uh, uh, sinds kort overigens, zegt de school... wij zijn niet goed meer in staat om van alle kinderen... de intrinsieke motivatie te vinden. En wat houdt dat in? De intrinsieke motivatie is dat. Dat is, een, een, uh, dat is iets wat in een mens zit. Uh, wat, wat, je, wat, je, wat, je, wat je motor is, waardoor je je ontwikkelt. Waar je, je is, gelukkig van wordt, ja, waar je voldoening ja, uit haalt. Waar je voldoening uithaalt. En uh, de, dus 80% van de kinderen hebben ze wel te pakken, moet maar even zo te zeggen. Maar, maar, maar 30% niet. En die intrinsieke motivatie, als je die in een context zet waarin die, die kinderen uitgedaagd worden... waarin die intrinsieke motivatie uh, uh, uh, gaat kloppen met die omgeving... dan gaan ze als de brand weer, Dan gaan ze zich ontwikkelen. En hoe, hoe doen ze dat dan volgens jou? Nou, hoe zou dat kunnen? Op die scholen hebben we onvoldoende context... om die uh, kinderen allemaal in ontwikkeling te krijgen. Een heleboel kinderen um, vroeger... Vonden die context gewoon in het bedrijfsleven. Je kon vroeger ook ongeschoold werk doen. Dan ging je naar een bedrijf. En dan kwam je in een context. die, die jou weer ging uitdagen om je te ontwikkelen. Maar die context, dat kan een, een, een automagazijn zijn. Ja. Dat kan een hoefsmid. Vroeger, ja. zoals ja. we vroeger hebben. Ja. Een kapper, maakt ja. niet uit wat. Maar dat kan nu ook uh, uh, een, een, nog steeds een, een automobielbedrijf zijn. Ja. Alleen de werkgevers van nu. Zijn arbeidstapelaars geworden. die vragen van hun arbeidskrachten. direct 100% productiviteit. En. Uh, een, iemand die. misschien intrinsiek gemotiveerd is om aan auto's te, uh, te, te sleutelen. maar nog niet productief is. omdat hij nog iets moet leren. of aan een vaardigheid aan moet. Uh, mm -hmm. die wordt dus niet aangenomen. Ja, maar ja, bedrijven moeten winst maken. Ja. Ja. Ja, <laughs> ja die moeten omzet draaien, ja, toch? Ja, natuurlijk. Maar als een, als een bedrijf. Uh, niet, er niet voor zorgt... dat ze voldoende arbeidskrachten steeds krijgen... dan kan je op de korte termijn wel steeds je ontwikkelen... op winst maken. Maar op de lange termijn... Raak je, komt de continuïteit van je onderneming behoorlijk in gevaar. Dus je moet een systeem maken... waarin je, laten we zeggen... de rijkdom van, van het zijn van, het van, een, van een werkorganisatie... dat moet je weer herkennen. Dat je dus naast productiviteit, ook vakmanschap in je bedrijf hebt. En dat vakmanschap, dat zou je meesterschap kunnen noemen... als je een oude monteur in een, in een bedrijf... een oude monteur in een bedrijf... Uh, daar, die, die heeft de kans dat hij, omdat hij ouder wordt... wat minder productief wordt en uit het systeem geoptimaliseerd wordt. Als je een oude monteur zou koppelen aan een jonge jongen of een jong meisje... Wat, wat een, uh, een intrinsieke motivatie voor dat vak heeft... en je zou die twee aan elkaar koppelen in de juiste context... dan zou, dan zou die, uh, die oude monteur productief worden... Ja. In, het op, in het weer opleiden van een, uh, van een, van een jonge man. Maar zijn dat mens. niet gewoon die leer- en stageplekken waar je het nu over heb? Dat zijn niet de leer- en stageplekken waar ik het nu over heb. De leer- en stageplekken zijn, zijn onderdelen van het van wat ik noem het reguliere onderwijs. Je, je leert wat en dan moeten ze een bepaalde praktijkervaring ja, mee opdoen. Ja. Maar ik heb het nu over, over uh, grote groepen uh, jonge mensen... Die, die niet uitgedaagd worden door het, door het huidige schoolsysteem om wat te leren. En die nu dus volgens die plannen van Van Bijsterveld... gewoon tot hun 23ste binnen worden ja, gehouden, zo ja, gezegd? ja. Terwijl jij zegt van stel dat ze het heel gaaf zouden vinden om te lassen. bijsterveld gewoon... moet, iets, moet iets tegen Wienjes zeggen. Die, Bijsteveld moet tegen Wint. De wientjes. werkgeversorganisatie. Juist. Wie, wie heeft hier verstand van werk in Nederland? De verstand van werk hebben werkgevers. Dat is één. Twee, de werkgevers, die hebben, een klein die hebben een klein foutje. Ja, een klein foutje. <laughs> die hebben. Um, uh, hun idee over werk teruggebracht tot arbeidsproductiviteit. Maar hebben niet in de gaten dat werk... ook iets, uh, uh, uh, uh, uh, uh, iets preventiefs van de volksgezondheid in zich heeft. Wacht, ik nou, zou, uh, nou ja, ga je één snel. Ik ga een voorbeeld geven. Uh, ik, ik heb er een heleboel gezien. Iemand die uh, hoort te werken en vier weken niet werkt en een gesprek met je voert, die kijkt je niet meer in je ogen... maar die kijkt naast je. Waarom? Omdat hij zich schaamt. Dat hij geen werk heeft? Ja. Dat hij geen deel uitmaakt van de maatschappij? Ja. En als je drie maanden niet werkt... dan durf je niet meer in het openbaar vervoer. Omdat je denkt dat andere mensen het aan je zien of aan je ruiken. En als je twaalf maanden niet werkt... is de enige die nog met je lult, is je hulpverleden. En omdat je toch contact wil hebben... Uh, uh, zorg je ervoor dat je hulpverleners hebt. Maar is dit nou jou, jouw ding om iets voor elkaar te krijgen, of is dit echt zo? Dit is echt zo. Hm. Ik heb, ze, ik heb uh, bij de RootEp. Ik ben bij de RootEp gekomen, hadden we 800 uh, mensen in dienst. Ik ben weggegaan, hebben we er 5500 in dienst. En die mensen die erbij gekomen zijn, die hebben allemaal ergens. Iets uh, wat we tegenwoordig noemen een afstand tot de arbeidsmarkt, of ja, ja. waar, jong, of weet ik, wat we allemaal niet bedacht hebben om, het, uh, om ze vooral in de hoek te tremmen. En ik heb ze allemaal naar binnen zien komen. Elke maandag kwamen er veertig binnen. En 9 van de 10 keken jou en konden jou niet in de ogen aankijken? Nee, in het begin niet. Hm. En dat, dat is. Uh, uh, uh, uh, ik heb een onderzoek in de Volkskrant uh, gelezen. Dat 30% van de mensen die consumeren uit de, uit de bak van de volksgezondheid... dat doen omdat ze niet werken. Ja. Dus 30% van 85 miljard euro per jaar. Nu begrijp ik wat jij zegt van werkgevers moeten gaan inzien... dat ze eigenlijk dus preventief kunnen zijn in de kosten voor de volksgezondheid. Ja. Als mensen werken, dan krijgen ze die psychische problemen ja. niet. Als je, als je het een beetje, een beetje gemakzuchtig zegt dan zou je, als je mensen de indruk zou kunnen geven dat ze werken... zou je 23 miljard bezuinigen op de kosten van nou, de volksgezondheid. klinkt wel heel eenvoudig, hè? Dat is een van de problemen van mijn verhaal. Wat bedoel je? Het is, het is te, te eenvoudig Het ja, te Ja, dit te klinkt mooi. natuurlijk wel heel eenvoudig. Ja. Alhoewel, nou, dan weet ik niet of dat zo is. Want het is op zich, die stelling die je poneert, is wel eenvoudig. Alleen dan kom je toch weer op het feit dat... en dan gaat het me niet alleen maar om winst maken, maar dat je wel zit tegenwoordig met een crisis met bedrijven die weinig reserves hebben... en die misschien ook, ook al zouden ze het willen, niet zozeer de middelen meer hebben... om te investeren in jongeren ja. die nog weinig kwaliteiten ja. hebben... of weinig ervaring hebben. Maar ze hoeven, laten we zeggen, voor, voor dat gedeelte... Uh, hoeven ze niet zelf te, uh, in, uh, te investeren. Voor dat gedeelte zouden ze van bijster geld geld kunnen krijgen. Want, want als, je, als je die kinderen langer op school laat zitten... Kosten ze ook, uh, ik ja, ja. Know, dat zal het zijn, zeggen, ja. 4, 5.000 euro per jaar? Geen idee. Plus dat, dat je ze nog in, le ongeveer. in leven moet houden, nou, iemand in leven houden, kost ook tot 12, 12.000 14 tot 14.000 euro. Snap je? Dus als je, als, je, als je daar creatief mee bent. Dus als je, als je gaat proberen aan de vraagkant, dus daar waar werk gemaakt wordt om daar weer systemen als het meestergezel-leeringssysteem toe te passen. Ja, dat is we... echt het oude leermeester-idee. Ja. Ja. In, de, in, de, in, de, in de gouden eeuw hebben we de goud mee verdiend. En, en, het, en de, we zijn, we zijn in, een, in, een, in, een, in een tijdperk gekomen... dat, dat noemen we rationaliseren... Hè? dat we, dat we uh, laten we zeggen, werken teruggebracht hebben... tot ja, uh, directe productiviteit hm. in een productieproces. En niet meer in de gaten... Dat werken, een preventief uh, volksgezondheid... Ja, dan ben ik ja. dan, dan weer bij dat woord. Maar werken, werken geeft ook, uh, ook, ook voldoening. In de zin van, ik ontmoet daar mensen door. Ik, ik denk dat de meeste huwelijken uh, uh, uh, starten op werk. Ja, er schijnen er veel te zijn hè, op de werkvoor. Ja, want dat is ja. heel makkelijk. <laughs> Wij zitten er ook tegenover elkaar. Dus, als we niet zouden werken, zouden we hier niet zitten... Ja. Als je begrijpt wat ik wil zeggen, nou, dat, zo ontmoet je mensen. En, zo, en, en, dat, en dat is nog weer een ander ding. We zijn natuurlijk heel, heel bijzonder, we zijn een beetje dubbel. Wij, zijn graag, uh, wij willen ons graag afzetten tegen. Maar uh, afzetten moet je weer mensen voor. Dus je hebt ook weer mensen nodig om dat te kunnen doen. Of je wil mensen adoreren, of je. We zijn mm -hmm. een beetje dubbel. En daarvoor hoor je me. Het is een filosofisch eigenlijk. Hè? Voor een Rotterdammer. Ja, realistisch. Ja, is dat zo? Ja, ik vind het, ja. Als je, als je, als je niemand. Uh, kijk, een, een mens op een uh, onbewoond eiland. wordt in principe ziek, omdat hij geen andere mensen om zijn ja. heen heeft? Je hebt altijd mensen nodig. Ja. Je komt wel alleen op de wereld. En je gaat er alleen af, dat is wel waar. Maar daartussenin heb je elkaar vreselijk nodig. Ja, maar dan blijf je wel met het idee zitten. dat mensen elkaar dingen moeten gunnen. Ja. En dat is volgens mij niet altijd meer zo. Nee. Het is zo dat. Uh, daar heb je wel een beetje gelijk in. In de zin van. Uh, um, het, het is heel belangrijk ook dat je, dat je van mensen houdt. Dat, dat, als je begrijpt wat ik wil zeggen. En, maar zitten er dan bij veel bedrijven verkeerde managers? Nou, het, het feit dat er uh, dat de managers zitten. is al fout per definitie. Kan, waren er maar echte werkgevers? Waren er maar. Uh, werkgevers die de kunst van het werkgeven weer in de vingers krijgen. En dat is dat menselijke waar jij het over hebt? De mens in ja. zijn totaliteit gebruiken. Ja. De, de mens niet alleen als productiefactor gebruiken, maar ook als leermeester. De als... mens gebruiken als, als, als, uh, als, uh, ja, als mens. In maar de... had jij dat ook voor ogen toen je bij de rood hebt als nee, directeur aan de slag ging? Nee, dat, ik heb dat allemaal geleerd en gemerkt. En, uh, en, uh, je, je begint ergens aan en je denkt, is dit dit? He, het... Veel zwart tegen, doe je daar binnen? Nee, in de zin van, wij kunnen veel meer voor elkaar betekenen. Als je, als je bij de Rotterdam werkt, werk je voor de gemeente Rotterdam, werk je voor 600.000 Rotterdammers. He, dat is een beetje de idee. Ja. En als je dan ziet hoeveel uh, Rotterdammers buiten de boot uh, dat zijn. We hebben 34.000 mensen daar in de, in de bijstand. Dus 34.000 mensen die in, in per definitie, ook in de volksgezondheid uh, consumeren, ja. bij wijze van spreken. We hebben 17.000 mensen in de WHO zitten. He, om, dat, dat, dat, dat, dat, dat, als je het optelt... Maar dat was wel een belletje wat bij jou ging richten, ja. van ja, daar moet ik iets mee ja, gaan doen. Ja, daar moet je wat mee gaan ja. doen. En wat, dus dat is één en twee. Waar ik ook achter kwam, is dat we mensen dat we, we zoeken overal... Oorzaken waarom mensen uh, iets niet kunnen. Of iets, uh, en vervolgens gaan we die oorzaak bestuderen. Dan noemen we iets ADHD. Of we noemen, uh, we mo alles moet een oorzaak hebben. En een etiketje. En, en vervolgens een ja. etiketje. Dan kunnen we het mooi sorteren. Dat, dat is met jeugd ook. Jeugd vanaf 18 die wordt dus jeugdwerkloosheid. Dan gaan we de. Als we dan maar tot 23 laten zitten, dan hebben we er even geen last van. Terwijl we het. het, het, het het, basis, uh, het basisidee kwijt zijn. En dat is waar ik voor pleit. En maar als je bij werkgevers aankomt of bij, bij wethouders... hebben ze dan nooit het idee van, ja, het allemaal leuk... maar het is ook wel een beetje soft, hoor, Advanes. De ja. mens de mens centraal staan. Ja. Het gaat om de mens, ja. liefde voor de mens. Ja. En dan, uh, dan zeg ik uh, soft, kom maar eens even kijken. wat Er, uh, er wordt gewoon gezweet bij die duizend mensen... Daar in, die, uh, in al die bedrijven die we daar gemaakt hebben... En, dat, en, en je ziet het in een. De, de start over. Uh, over twee maanden, ik ben heel trots op hoor. Over twee maanden, start er, uh, juli dus over een maand al. start er een, een echt commerciële onderneming. Ferrofix gaat die heten. Met, het, met twee uh, gewone commerciële ondernemers erop. die 120 mensen uit de sociale werkvoorziening van, uh, van, uh, van de Rotterdam. Van, van de gemeente Rotterdam opnemen. En daar gewoon met elkaar een, een heel commercieel nieuw bedrijf van maken. En wat gaan die dan doen? Wacht. Die gaan uh, hele mooie producten maken. Kwaliteitsproducten, metaalproducten. Die, die gebruikt worden uh, bij, uh, uh, bij straatmeubilair. En bij, uh, bij uh, vuilcontainers. En uh, de hijskranen, weet ik veel, dat soort, uh, dat soort zaken. Die, die gaan dat produceren en verkopen op de markt. Zoals elk bedrijf doet. En daar heeft de arbeidsmarktmeester Aad van is ook een rol in uh, gespeeld. Ik zou zeggen dat ik die twee ondernemers uh, geholpen heb... om standvastig door te... Uh, de, en de breedte te laten zien waarmee hun uh, kunnen opereren. En, en wat, hebben die, die, wat die mensen hebben gedaan is, die hebben zich niet afgevraagd wat die mensen allemaal niet kunnen. Maar die hebben, gezegd, die hebben zich afgevraagd wat kunnen ze wel. Ja. En hoe kan ik dat slim... Aan elkaar zetten, waardoor ik een fantastisch product neer kan zetten. Op de... En dan, dan, dan blijkt dat er dus mensen zijn die 100% productief zijn. Maar er zijn ook mensen die maar 60% productief zijn. Nou, dan moet je voor die 40% ergens een compensatie vinden. Nou, dat haal je ergens uit een wet, waar dat waar, waar geld. Maar uh, je dan subsidie. Voor die 40%. Als er, geen, pro, geen, als er uh, geen productiviteit geleverd kan worden. Dan Kan je ook geen Volgens Dan weet jij echt alle potjes overal wel te vinden, zeg maar. Ik, bij, in, in, de de bij, bij, in de tijd dat ik bij de Rote Werkte hadden wij 21 verschillende potten ja, van zie je ook ja. zelfs van gaan glimmen. Ja, heerlijk. Want het was zo mooi dat die de politiek veranderde steeds de, de, de namen van die potten. Ja, en, en wij wat wij dan deden, wij katten dan gewoon de mensen om in een andere bij een andere naam. En we bleven die mensen maar laten we zeggen. Eigenlijk deed zelfs dus wat zij deden. Nee, ik, ik maakte, ik maakte, ik, maakte, ik probeerde. Ja. Je laat ze in aanmerking komen voor het potje met een nieuwe naam dan? Ja, als ik ja. dat potje nood, Als ik de productiviteit niet op 100% krijg. dan kan ik het salaris wat erbij komt ook nooit terugverdienen. Nee. Laten we dat even ja. zo, zo eenvoudig. Daar heb elk bedrijfsleven gewoon gelijk in. Maar als je, als je de inproductiviteit gefinancierd kan krijgen uit een of ander potje. Dan, dan. Het enige wat je dan hoeft te doen is, is slimmer te koppelen. Ja. Nou, en ik. En wat ik tegen werkgevers zeg is... het gaat niet alleen om slimme koppelen... maar het gaat er ook om je, de investering die je in, bij je werknemers gedaan hebt... Om, om ze daar te brengen waar ze nu zijn. Als ze ouder worden... om daar waar ze ouder worden ze nog een keer te gebruiken... om kennis en vaardigheden over te... Dus, dus eigenlijk zeg ik... Je, je, je gooit eigenlijk te veel ja, ja. capaciteit ja. weg. Nou hebben we, we gaan eerst naar muziek toe. Maar Het is nog wel iets wat ik denk in jouw plannen is mooi. Maar we hebben nu vaak genoeg gehad met mensen die in de bijstand. Waarvan wordt gezegd, voor een deel zitten er ook heel veel ongemotiveerde mensen bij. Ja, zeker. Dus hoe je die mensen gemotiveerd krijgt, daar wil ik het straks met jou ja. over hebben. Maar eerst uh, jouw muziekkeuze. Wij vragen altijd onze gasten natuurlijk om zelf uh, muziek mee te nemen. Ja. Je hebt een paar nummers. Wat ja. is de eerste, de eerste? die je graag van De eerste is van de Rolling Stones. Dat heet uh, uh, Salt Salt of the Earth, het zout van de aarde. En dat gaat over de, de, de werkende klasse in de, in de samenleving. En nou ja ik hoef niet te vragen waarom, dat, nee. waarom je nee. die wil nee, laten dat, horen. Ja. Laten we gewoon gaan luisteren. Muziekkeuze van Advanes. The heart of people. Let's drink to the lonely of birth. Raise your glass to the good and the evil. Let's drink to the salt of the earth. Say a prayer for the common foot soldier. Spare a part for his back. And who still kills the earth. When I search a faceless crowd, a swirling mass of grey and black and white, they don't look real to me. door Van der Stones, Salt of the Earth, de muziekkeuze van mijn gast van vannacht, Aad van S. Radio 1, Casa Luna, Ghislaine Plach. Nacht met een arbeidsmarktmeester uit Rotterdam. Of eigenlijk de enige, want uh, hij heeft de term zelf uh, <lacht> verzonnen. Dus er is er maar één in, uh, in heel Nederland. En we hebben het over hoe er nou werk gecreëerd kan worden... door andere manieren van denken eigenlijk. Door mensen meer centraal te zetten in deze tijden van crisis. En zou er dan 7% werkloosheid nodig zijn, Aad? Nee, natuurlijk niet. Dan dus niet? Dan niet, nee. nee. Maar dan kom je op, dat zei ik voordat we muziek gingen eh, draaien... er zijn natuurlijk veel plannen, de ene plan na het andere... om mensen uit de bijstand te krijgen, uit die werkeloosheid te krijgen... en aan de slag te krijgen. En iedere keer komt ook weer het verhaal... Ja, ja. ze hebben er helemaal geen zin in. Nee, klopt. Um, even twee Lang dingen. Lang niet iedereen, hè, voor de duidelijkheid. Even twee dingen. Het is ontzettend belangrijk om ervoor te zorgen dat je niet in de bijstand komt. Dus alle maatregelen die, die, die je nu opnieuw bedenkt... die zouden er eigenlijk op gericht moeten zijn... dat er, dat er geen instroom in de bijstand komt. Maar dat komt. wordt toch al jaren geprobeerd? Uh, nee, dat wordt niet al jaren geprobeerd. Dat wordt sinds kort geprobeerd. Dat wordt, uh, kijk, bijstand is, bijstand is, wordt heel vaak als een recht gezien. Als er als als mm -hmm. uh, geen werk is, dan heb ik er recht op. Nou, die als je werk steeds in die 100% productiviteit uh, formuleert... dan ontstaat er heel snel uh, geen vraag naar jou... als je geen 100% productiviteit ja. kan uh, leveren. Ja. Nou, als we, die, de, laten we zeggen, die vraagkant wat flexibeler krijgen... Dat, er zijn een aantal maatregelen voor om dat uh, voor elkaar te krijgen... dan kan je ervoor zorgen dat de, dat de instroom in de bijstand... drastisch uh, uh, uh, ingeperkt wordt. Dat is één. Twee van de mensen in de bijstand wordt gezegd... dat ze niet willen werken. Nou, dat, is, dat klopt. Omdat uh, als je... twaalf uh, maanden lang... Uh, uh, uh, uh, in, dat, in dat systeem... wordt, uh, wordt gedouwd... dan ga je op een gegeven moment... Uh, in, een, in een andere samenleving... een samenleving waar... Yeah. hulpverleden een rol speelt... een samenleving waarin... Uh, ja, de wereld is kleiner... en... Daar ga je aan wennen. Ja, maar dan word je benaderd door een gemeente bijvoorbeeld ja, die ja, zegt nu moet je in Rotterdam. Werken. Je kan in de kassen gaan werken, ja, je kan ja. aardbeien gaan ja. plukken, orchideeën ja. gaan kweken. Ja. Ja, dat dan, is de gelegenheid om daaruit ja, te komen. Maar dan moet je dat, dan, dan moet je motivatie dus passen bij de context die je aangeboden wordt ja is dat zo want dat is natuurlijk de, de, wat dat is wat wat zo minister Kam bijvoorbeeld zegt van ja ga eerst eens aan de slag ja. dan krijg je weer dat arbeidsritme ja. en dan ga je vanzelf nou, andere dingen ook weer leuk vinden uh, ik weet niet er is een uh, niet zo lang geleden met bussen uh, uh, mensen in de kassen naar het westland dat daar, ja er ja. waren overigens allemaal mensen die de bijstand in zouden gaan en ja. niet uh, mensen die daar uh, en het succes daarvan is overigens uh, niet echt heel erg groot. was dat elf mensen van de duizend of zo... Ja, uh, ja ik weet niet precies hoe dat zal iets meer zijn. Maar dat maar, uh, komt ook weer omdat aan de vraagkant... de onvoldoende incentives aan die uh, werkgevers ja. gegeven hebben... om te veranderen. Hè? Om maar, zo te maar, maar is het ook niet een dat mensen verwend zijn... dat ze alleen nog maar werk willen doen waar ze dan gelukkig worden? Ik ook zeggen. Ben jij, wel, moet eens een de, ben jij wel eens uh, werkloos geweest? Nee, maar ik ben wel in de haven stickers op melkpoederzakken ja? gaan plakken, ja. kleding ja. op hangertjes gaan hangen. Ja. En gewoon om aan het werk te zijn. Ja. En dat maar vond de... ik ook niet enorm uitdagend nee. werk. Maar ik deed het wel. Ja. Maar, die, maar als, jij, als je zelfs daar niet voor uh, in aanmerking komt, En moet maar even zo te zeggen. Kijk, ik zeg. Wat ik, wat ik hier niet loop te pleiten is dat iedereen in, die, in de bijstand uh, uh, zielig gemaakt is door de overheid. Maar wat ik wel weet, is dat we dat de gevolgen van de verzorging staat. Dus dat we, de, dat we laten we zeggen, de, die helpende hand van die ja. overheid... elke keer als, we, als er even geen werk is, dan, dan, dan, zetten we, dan gaan we jou verzorgen. Dat dat een fnuikende invloed heeft... op het ontwikkelen van je verant, verantwoordelijkheidsgevoel, ja. bijvoorbeeld. Ja. En als, dat, als dat weg is, dan, dan ben je verdoofd, noem dan moet ik dat maar. En als je dan ineens weer morgen moet komen werken... ik heb die mensen gezien... Je wil niet weten wat er dan allemaal... Dan worden ze daar overigens weer ziek van in het begin. Dan moet je ze in het begin echt bij helpen. Je moet, ik noem dat... Je moet mensen ontgiften. Mensen zijn... Misschien dat ik nog nog zo het beste kan... De stichting ken je ook. En meneer Vertragingszorg. Juist, ja. dat ken je allemaal in Rotterdam. Daar hebben we ook heel veel ervaring mee. En je raakt als het ware... verslaafd aan een uitkering. En je moet afkikken. Ja, dat klinkt een beetje lullig, maar... Je moet afkikken van die situatie. En als je daar geen rekening mee houdt. Als je, dus, als je die afkikperiode niet goed. Niet, ik heb dat altijd gezegd. Je kan mensen, als ze zo lang te lang in de bijstand hebben gezeten. Moet je ze eigenlijk voor. We hebben ook speciale bedrijven hadden we daarvoor gemaakt. Voorwasbedrijven hebben we dat genoemd. <laughs> je ik je, weet wel de term uit te ja, ja, je moet wat? Maar, waarin, je, waarin je gaat proberen die mensen in hun verantwoording te brengen, in hun kracht te brengen. Mm -hmm. En als je dat lukt, ja. Dan, ja, dan klopt... En je, en, je, en je brengt ze in een omgeving die past bij hun motivatie... dan gaan ze, dan gaan ze weer. Maar die, maar die verantwoording moet ook weer... Je moet ook, jij voelde zelf een verantwoording dat je voor jezelf moest zorgen... dus ging je plakken, ja. om het maar even zo te ja. zeggen. Maar als, die, als je die verantwoording, dat gevoel kwijt bent... En dat is in heel veel gevallen zo als je in de bijstand zit, hoor. Dan geef ik je mijn briefje. Of als je in de WAO zit. Dus dat is eigenlijk het mankement aan die plannen. De, manke... Dat daar te weinig rekening mee wordt juist, gehouden. Juist. Het is zelfs zo dat we de, laten we zeggen, de geldstromen die, die, die er waren om mensen uit die uitkering, dus in die, via die voorwasprogramma's aan werk te helpen, dat die nou juist wegbezuinigd zijn, bijvoorbeeld door diezelfde minister. Ja. Dus dat is. Dat, dat, dat, dat, dat heet dan uh, noemen ze het participatiegeld of zo, weet ik veel hoe ze het precies heet. Maar dat, dat, heeft, dat is dan net wegbezuinigd. Weg maar waar zit, zit denk ik te denken aan de drive voor jou? Ja, wat denk je? Bij de mensen natuurlijk. Ik, ik, ik, ik ben zo trots op, op, uh, op, op die 600.000 Rotterdammers. Ik ben zo trots op die 172 vlaggen die we daar aan de boot zitten. Dat is de liefde voor staan. de stad dan, voor Rotterdam. En in ik ben woorden. er geboren... Maar ik zou het ook wel voor Amsterdam kunnen hebben... als ik er geboren zou zijn. Maar, maar ja, ik, heb, ik, heb, ik, ik, ik kan het gewoon niet hebben... dat we een heleboel goede dingen doen in die stad. We zitten met 172 nationaliteiten. We hebben 600.000 mensen. We hebben nooit oorlog met elkaar. Terwijl als je in de wereld kijkt... dan zie je dat als nationaliteit... heb je gauw een beetje, een beetje gedoe. Dat hebben we niet. Op een of andere manier doen we dat helemaal niet zo slecht. Maar we zeggen dat het altijd gezellig is. Nee, natuurlijk is het niet wat? altijd gezellig. Nee. Maar dat, maar, maar, jij nou, wat jij nou doet is een beetje... Uh, of je de hemel op aarde uh, moet nastreven. Nou, nastreven mag. Maar waar je op bedacht moet zijn is dat je hem niet bereikt. Nee. En, en uh, waar het wel om gaat is dat je, dat je rekening houdt... dat je je verantwoordelijk... Ik voel me verantwoordelijk, ook voor de mensen die ik, die ik tegenkom. En ik, en ik vind het heerlijk als ik ook iets terug... Uh, niet zo lang geleden in mijn wolk in Portugal geweest. Dus ik liep met, met, met mijn vrouw te wandelen. Wacht en kwam in een je, vrouwtje in je wolk in Portugal? In mijn wolk in Portugal. En eens in de zoveel per, periodes per jaar doe ik even de wereld uit. En dan ga ik, dan noem ik, de, ik ga in mijn wolk. En dan interesseer ik me uitsluitend voor de mensen... en de, en de omgeving 200 meter omheen. Me dus dat zijn echt je, de mensen die je het meest lief hebt? Je vrouw? Je nee, gezien. ook de mensen die ik dan tegenkom in die okay. 200 meter. Okay. En dan, of dieren, daar kijk ik naar. Nou, andere mensen noemen dit vakantie. <lacht> ik noem het in mijn woord. Nou, en, en als ik in die wolk ben... en we lopen door, door een dorpje in, uh, in, in Portugal. Dat, dat hebben we twee weken geleden meegemaakt. En dan komt zo'n zo'n vrouwtje uit zo'n oud vrouwtje, een zwart kleertje... uit zo'n zo uh, huisje, en die, en die ziet ons, die lacht. Die knipt een roos af. En die geeft die aan mijn vrouw. Nou, daar kan ik, laten nou we zeggen, zelf uh, een uurtje heel erg gelukkig van zijn. Ontroerd van raken. Ook, ja. Mooi. En dat is een mooi, een mooi, een mooi... Nou, dat is wat mijn, wat mijn drijf is. En dat, dat zie ik in de stad overigens ook... Maar je, je, je ziet ook wel rauwe dingen in de stad. Natuurlijk zijn er ook rauwe dingen in de stad. Daar is ook een stad voor. Maar in die rauwheid is die ook overgezegd uitdagend. Krijg je genoeg mensen mee? Te weinig. Maar ik hou niet op. Ik, uh, uh, ik, wat ik wel merk, overigens... Al eerlijkheid, is dat uh, in de politiek, uh, uh, afgelopen maandag nog... met uh, uh, mensen van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks gesproken... Dat er, dat er, en ook bij het CDA, dat er heel langzaam een, iets begint te groeien van... Wij kunnen, veel, wij kunnen veel meer met die economie. We moeten die economie inclusiever maken in plaats van exclusiever. Dus we moeten de mensen opnemen in die economie. En mensen hebben allemaal verschillende capaciteiten en verschillende... Uh, uh, ja, verschillende, cap verschillende capaciteiten. En, die, en, ze, en ze doen er allemaal toe. En als je op die manier um, je samenleving inricht... en dit, dit, dit is geen zwak, zwak en soft gelul. Dit is wat we uh, uh, 40, 50 jaar geleden gewoon nog hadden. Nou ja, toen was er denk ik ook meer mogelijkheid voor die individuele aanpak om naar iedereen als individu te kijken. Dat gebeurt volgens mij steeds minder. Nou, ik weet niet. Ik vind juist dat we... dat we, als het, als het gaat over de, de hoeveelheid kennis... en de, de manier waarop we informatie vergaren... dat we veel meer per individu maatwerk kunnen leveren nu... Ja, kunnen, vroeger. maar doen we dat ook? Nou, we... We, we, we hebben de... Laten we zeggen, het, de mens... Juist, uh, het is wel grappig, je, er zijn geen problemen, er zijn mensen. We, we hebben de, de mens een beetje uh, f, f, van de problemen afgeholpen. We hebben, een mens is een, is een werknemer als hij in een arbeidsproces zit. En dan interesseert mij alleen zijn productiviteit. Ja. Hij is een, uh, een patiënt als hij bij een hulpverlener zit. Hij is, uh, maar hij is en... Uh, patiënt en uh, uh, werknemer. werknemer en, en hij is veel complexer. En juist, en, juist, en, juist. Ja, hij teamgenoot. Een mens is heerlijk complex. En dat, en dat is, dat is waarom, uh, waarom we ons onderscheiden van, uh, van een hond bijvoorbeeld. We zijn, we zijn heerlijk complex. Maar dat is dus waar zowel in het onderwijs als de werkgevers meer zouden, naar zouden moeten kijken. nou We zijn, uh, we zijn in een uh, in een, uh, heb ik het verhaal als verteld van de, van de conducteur op de tram? Redden we dat nog in twee minuten of niet? Nee, dat halen we niet. Nou, dan gaan we het één uur. Uh, ja. kan het zeggen, dan, dan doen we dat verhaal ja. gewoon na één uur. Ja. <laughs> dat is geen probleem. Trouwens toch voor u thuis. Uh, Aad, je blijft nog zitten. Aad ja. ja, van Nes blijft nog zitten. Uh, het lijkt me leuk als u vragen heeft. Er komen via de, via de Twitter zijn er al wat, uh, wat vragen binnengekomen. Die kunnen we dan na één uur wel behandelen. Dus u kunt zelf natuurlijk ook als u een vraag heeft of een opmerking heeft. Twitter die. Gebruikt dan uh, hashtag... Uh, dan kunnen we het bericht uh, makkelijk lezen. Als u een vraag heeft, kunt u ook mailen naar catalunya@ncv.nl of gewoon bellen op 0800 1121, dus 0800 1121. Misschien heeft u zelf uh, herkent u projecten of doet u mee aan een project? We hebben bijvoorbeeld ook het project Blijmakers. Dat vinden, dat is leuk om daar om na één uur uh, over te hebben. de, nou ja, de term. Is eigenlijk gewoon, of de inhoud is wat het zegt. Daar zullen we meer over gaan uitleggen. Maar misschien bent u ooit als zo'n blijmaker aan de slag gegaan. Laat het dan even weten. Doet u mee aan projecten of kunt u wat inspiratie gebruiken? Heeft u zelf uh, mooie ideeën die u met Aad wil uh, bespreken? Dan kunt u dat ook doen. Dus 0800 1121. Wat wil jij het liefst horen aan mensen? Waar ben jij nieuwsgierig naar? Nou, of ze me begrijpen. En als ze me begrijpen wat ze dan zelf, wat ze dan zelf voelen wat er moet gaan veranderen. Oké, okay, nou. U heeft het gehoord, bellen dus zometeen het bureau. En dan, uh, daarna kunnen we na één uur uh, nog volop uh, met elkaar daarover praten. En we kregen trouwens ook één mailtje, Aad, want jij zei... Rotterdam is de enige met uh, twee, een stad met twee ROC's. Dat is niet waar. Leeuwarden heeft er ook... Uh, Dat heb ik in ieder geval wat geleerd vandaag. heb jij vandaag wat geleerd. Met uh, Leeuwarden, 90.000 inwoners. En er zitten ongeveer 8.000 leerlingen samen. Oké, okay. kijk. En hoeveel, zijn, hoeveel slagen er daarvan per jaar? Dat meldt het mailtje niet. Maar misschien als mevrouw nog luistert, ja. dan, uh, dan komt ze daar vast nog wel mee als ja. ze die uh, cijfers heeft. Want ze geeft er zelf uh, les, met veel plezier. Wij zijn er na één uur. Nu dus het bureau. Blijf luisteren en mail of bel met uw vragen. 0800-1121. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV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 waarin je gelooft en zeggen wat je denkt. Het leek eenvoudig, maar was het ook menselijk. En als je dat niet kon, hoe moest je dan leven? Roerloos, niet bij machten om daarop door te denken... zocht hij naar een plek om te staan. Hij had het gevoel dat hij tussen twee wanden zat... die bij elke beweging dichter bij elkaar kwamen. Aan de ene kant de verplichtingen aan het bureau... waar tegenover hij niet duidelijk stelling wist te nemen... aan de andere kant Nicoline, die hem dat verweet... Klem gezet, wist hij zich steeds minder bestand... tegen de druk die op hem werd uitgeoefend. Als je ouder wordt, verandert je weerstand in pap. Voor het eerst begreep hij de diepere zin van de uitdrukking... het komt met de neus uit. Langzaam ontspande hij... en hij bedacht een kwaadaardig verhaal over Nicoline en hemzelf... aan de rand van een modderig water... dat hij tenslotte via een smalle plank probeerde over te steken omdat de zeden van dat land wilden dat van twee mensen er één acrobaat werd. De toer mislukte. Hij donderde erin. En terwijl hij tot zijn nek in de modder stak en steeds dieper wegzonk... maakte Nicolien zich op de kant kwaad, omdat hij niet op de been was gebleven. MUZIEK Waar gaan we eerst heen? Naar nieuwschonebeek. Beek. Hoe heet die man? Wegge. Goeie vakman. Ik denk dat die ons wel wat kan vertellen. U, u kent hem al lang? 30 jaar. Als bakkerijconsulent. Als bakkerijconsulent. Zo ken ik ze allemaal die we vandaag bezoeken. Ik had gedacht... We zitten nu de hele dag samen in de auto. Als ik u nou eens interviewde, of kan, kan dat niet? Dan heb je er nog één. Of gaat dat niet samen? Met het autorijden, bedoel je? Dat maakt niet uit. En u bent ook bakker geweest? Ja, ik ben ook bakker geweest. Nou, vraag dan maar. U bent Anton Spel en u bent geboren in... 1907. Waar? Is dat nou? Daar heeft niemand toch iets mee te maken. Het gaat ons toch om de verschillen? Ja, het gaat om de verschillen. Maar als ik nou zeg Opdam, dan weet iedereen wie dat is. Spel uit Opdam, er is er maar één van. En dat mogen ze niet weten. Nou ja, laat maar. Ik heb het nou toch al gezegd. Ik kan er zo weer af. Maar het interesseert me. Is dat nou iets van u... dat u die privésfeer zo wilt afschermen... of is dat iets van Bakkers? Ja, dan nou vraag je me wat. Ik zou het echt niet weten. U kent een heleboel Bakkers. Honderden. Dan zou u dat op hebben kunnen vallen. Ja, nou je dat zo zegt. Nou je dat zo zegt, dan zit er wel iets in. Hm. Je moest bij mijn vader niet in de bakkerij komen. Dat was zijn domein. Dan was hij kwaad. Echt kwaad. En nou je dat zegt, ja. Dat zou best zo kunnen zijn. Ze werken ook s'nachts. Ze werken ook s'nachts. En het zijn middenstanders. Ze moeten altijd rekening houden met de klanten. Dan word je vanzelf wat voorzichtiger. Ja, mijn grootvader was bakker. Dan begrijp je wat ik bedoel. Ja, daar zou je best eens gelijk in kunnen hebben. Beschermen van de privésfeer. Gek. Gek. Daar heb ik nou nooit over nagedacht. Uw vader was dus ook bakker? Mijn vader was ook bakker. Maar het is eigenlijk begonnen met mijn grootvader. Waar? Dat was in de Wogmeer. De Wogmeer? De Wogmeer. Dat was toen gewoon het einde van de wereld, de Wogmeer. De naam zegt het al. En daar was uw grootvader bakker. Daar was mijn grootvader bakker. Of eigenlijk was hij boer. Maar de boerderij was toen slecht en mijn grootvader had geen geld. Dus als je me nou vraagt... waarom is je hele familie bakker geworden? Dan denk ik dat dat eigenlijk gekomen is uit armoede. Uit ellende. Zuiver uit ellende. Dat is interessant. Dat is zeker interessant. Daar zijn we dan. Dat dacht ik al. En dit hier is de Koning. Koning. Zijn grootvader was ook bakker. Koning? Toch niet in M. Nee, in Zwolle. Oh, In Zwolle. Dat is een eind weg. Dat is een eendweg. Zeg nou eens eerlijk. Had je hier nou wat aan? Niet veel. Nee, hè? Kom niks uit, hè? Heel weinig. Het was net of hij wat achterhield. En je vraagt je af waar dat dan al ligt. Het is een bakker. Ja, het is een bakker. Daar kon je wel eens gelijk in hebben. Het is een bakker. Waar gaan we nu heen? Naar Velerveen. Op stond uw vader dus om drie uur half vier op. Op bakdagen stond hij om drie uur half vier op. Voor 1920 dan. Want daarna kwamen de machines. Kunt u nou zo'n bakdag beschrijven? Van het begin tot het eind? Kan ik nu zo'n bakdag beschrijven? Dan vraag je me wat. Kan ik zo'n bakdag beschrijven? Hoe laat gaat je trein? Die is net weg. Krijgt u nu ook moeilijkheden met uw vrouw als u laat thuiskomt? Ik heb gezegd dat het wel laat zou worden, maar euh, ze maakt zich toch ongerust. Ja. Ze zitten te wachten. Hoe laat mag u thuis zijn? Kwart over zeven. Daarna is ze kwaad. Dan bent u te laat. Ja, daar zal ik dan ook wel wat over te horen krijgen. Dan ga ik maar. Was het nou eigenlijk wat? Ik heb er in ieder geval veel van geleerd. Maar we zijn er nog niet. Nee, we zijn er nog niet. Groetjes. Tot de volgende keer maar. De man die bedacht heeft dat dit zinvol is en betaald moet worden, mogen ze halen. Met koning? Ja, met mij. Dag, Alt. Ik wou vandaag eigenlijk maar thuis blijven. Ben je ziek? Nou, ziek, misschien niet ziek, maar koest een beetje, dat wou ik even aanzien. Goed. Dan zien we je wel weer. Uh, was het gisteren in Drenthe. Met spel. Dat vertel ik je nog wel. Met mevrouw Koning? Ad is ziek. Nee. En hoe moet dat nou met onze vakantie? Laten we hopen dat je tijd weer beter is. Maar hij is altijd zo lang ziek. Dan kunnen we niet met vakantie. Dat zou verschrikkelijk zijn. Ja, dat zou heel vervelend zijn. Die helemaal niet kan schelen. Natuurlijk kan het wel wat schelen, maar ik kan er niks aan doen en dan reageer ik zo. Daar kan ik niet aan wennen. Nee, dat weet ik, maar ik vind het natuurlijk ook vervelend. Moet je naar de markt? Nee. Je hoeft niet naar de markt. Goed. Dag, Knol. Dag. Ik heb hier een um, knipselmap. Heb je even een tijdje op? Uh, zijn er zijn een paar dingen die anders moeten. Is graanschuur er niet? Het is me niet opgevallen. Misschien koffie drinken? Hij drinkt toch nooit koffie? Oh, dat wist ik niet. Goed, nou, uh, de knipsels. Koninginnedag in Harderwijk. Jij wilt dat op Harderwijk opbergen? En dat moet niet. Nee. Maar waarop dan wel? Dan zal het wel op Koninginnedag moeten. Maar waarom? Zeg het maar, ik weet het niet. Als we alles wat in Harder Werk gebeurt op Harder Werk opbergen, dan kunnen we straks een boek over Harder Werk schrijven, maar dat is ons werk niet. Wij interesseren ons voor tradities. Koninginnedag is een traditie, Harder Werk niet. Koninginnedag dus. Nou zou je kunnen vragen waarom we dan een map Harder Werk hebben. Ja. Als in zo'n artikel meer dan één traditie behandeld wordt... dan kun je Harderwijk als overkoepeling gebruiken. Maar in dat geval moet je van die tradities fiches maken... met een verwijzing naar Harderwijk. Maar hier staat dus niet het geval. Het volgende knipsel. Het zaklopen is helemaal terug. Dat is de titel. Maar zaklopen is geen traditie. Jawel. Maar toch moet het niet op zaklopen. Nee, want... Als je het artikel leest, dan zie je dat het niet over zaklopen gaat... maar gewoon een beschrijving geeft van de viering van Koninginnendag. Het gaat dus over Koninginnendag, niet over zaklopen. Ook wel over zaklopen, maar in het kader van de Koninginnendagviering. Is dat duidelijk? Ja, het moet op Koninginnendag. Ja. Um, een artikel over de geschiedenis van de salondansen... in het bijzonder de Engelse wals en de foxtrot. Je hebt dat op volksdans gezet, ja. maar het, uh, het zijn geen volksdansen, het zijn salondansen. Ja, maar er was geen map voor salondansen. In zo'n geval zijn er drie mogelijkheden. Het is een onderwerp dat niet bij ons hoort. In dat geval stel je voor om het knipsel te vernietigen. Of het hoort wel bij ons. En dan kun je het in de algemene rubriek dans stoppen. Of je stelt voor om een nieuwe rubriek salondans te maken... Wat doe je in dit geval? Vernietigen. Je hebt de pest aan dansen. Ja. Heb je ook geen dansles gehad? Nee. Dat wilden mijn ouders wel natuurlijk, maar dat wou ik niet. Ik heb ook de pest aan dansen.